PVV-leider Wilders noemde de uitslag in Almere en Den Haag... de springplank voor de rest van het land. We gaan op 9 juni de grootste partij van Nederland worden, zei hij. VVD-leider Rutte sprak van een mooie avond voor de VVD... die laat zien dat de partij de weg naar boven heeft gevonden. D66-leider Pechtold typeerde zijn gevoel als... ja, wij zijn terug. In een slotdebat bij de NOS herhaalde premier Balkenende... dat hij de PVV niet uitsluit als mogelijke coalitiepartner maar hij heeft wel fundamentele problemen met die partij. pvda leider Bos vindt de opstelling van het CDA tegenover de PVV ontluisterend. Het zuiden van Taiwan is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter... en was in het zuiden van het eiland, 250 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Taipei. In de stad schudden gebouwen minutenlang op hun grondvesten. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of over schade. Een van de zwaarste aardbevingen uit de geschiedenis van Taiwan was in 1999. Die had een kracht van 7,6 en kostte aan meer dan 2400 mensen het leven. Het weer. Vannacht blijft het droog en vooral in het noorden en oosten komen enkele misbanken voor. De minima liggen tussen 0 en min 3 graden. Overdag is het zonnig en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 6.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 His heart and delight. And in a ring stands a circus cloud, holding on. so sad. So sad. feeling talking about. But till I walk in Down